9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. In Egypte is een hete luchtballon met toeristen neergestort. Daarbij zijn, volgens de eerste berichten, zeker 19 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde bij de stad Luxor. Er zaten 20 toeristen in de luchtballon. Onder de slachtoffers zijn Chinezen, Japanners, Fransen, Britten en Belgen. Ballonvaarten in Luxor worden vaak heel vroeg gehouden om de zonsopgang te kunnen zien. Aan boord van de ballon zou een gasfles zijn ontploft. Dat gebeurde op een hoogte van zo'n 300 meter. De piloot en één toerist zouden het ongeluk hebben overleefd. Volgens Buitenlandse Zaken in Den Haag zaten er geen Nederlanders in de ballon. Stichting Wakker Dier is niet tevreden over de aankondiging dat plofkip versneld uit de supermarkten verdwijnt. De woordvoerder zegt dat er sprake is van uitstelgedrag en dat supermarkten nu nog zeven jaar kunnen blijven stunten met kip. Vanochtend werd bekend dat de plofkip mogelijk al eerder dan in 2020 uit de schappen wordt gehaald. Ook krijgen de dieren vanaf 2015 meer ruimte en een betere leefomgeving. Bakkerdier zegt dat die extra ruimte te verwaarlozen is... en dat de sector niet hoeft te wachten om een beetje stro in de stallen te strooien. De Rabobank krijgt mogelijk een boete opgelegd van 330 miljoen euro... in het Libor-renteschandaal, dat meldt persbureau Bloomberg. De Rabobank wordt door de Amerikaanse en Britse toezichthouders en justitie... verdacht van het manipuleren van de Libor-rente. Die gebruiken banken onderling bij het vaststellen van de rente... voor onder meer leningen. De Rabobank is de enige Nederlandse bank die in de groep van banken zat die de Libor-rente vaststelde. In het Libor-schandaal hebben inmiddels het Britse Barclays en Royal Bank of Scotland een boete gekregen van respectievelijk 330 miljoen en 460 miljoen euro. Het Zwitserse UBS kreeg in december de hoogste boete van 1,2 miljard euro. In Italië zijn alle stemmen geteld, maar een politieke oplossing lijkt nog ver weg. In de Kamer van Afgevaardigden heeft Centrum Links de meerderheid behaald, met een miniem verschil van 0,36 van de stemmen. Maar in de Senaat is de rechtse coalitie van oud-premier Berlusconi net de grootste. Italië is door die uitslag praktisch onbestuurbaar. Italiaanse media schrijven dat de Senaat in een spagaat verkeert. Er gaan al stemmen op voor nieuwe verkiezingen. Het kamp van Berlusconi wil mogelijk een hertelling van de stemmen... om zekerheid te hebben over de uitslag. De Italiaanse rekenkamer gaat de stemmen... naar alle waarschijnlijkheid de komende dagen nog eens precies tellen. Vanuit de Gazastrook is een raket afgevuurd op Israël. De raket kwam neer in de buurt van de stad Ashkelon en zou geen slachtoffers hebben gemaakt. Het is sinds zondag weer onrustig, vooral op de westelijke Jordaanover. Die onrust ontstond na de dood van de Palestijn Arafat Jaradat. Die overleed in de gevangenis nadat hij was opgepakt... voor het gooien van stenen naar Israëlische soldaten. Dan het weer nog vandaag bewolkt, maar soms ook wat zon. Het wordt vanmiddag 3 tot 5 graden. Ook morgen bewolking, af en toe zon en het blijft droog. Later in de week vaker zon en het wordt dan 5 of 6 graden. ABB-verkeersinformatie. Veel files zijn wat korter dan gebruikelijk op dinsdag. Er staat in totaal nog 70 kilometer. De meeste files staan rond Amsterdam en in het zuiden van het land. De files die opvallen op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Batouvedorp. 4 kilometer, daar liggen stukken metaal op de weg. De rechter rijstrook is daardoor dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is het nog druk voor knooppunt Dorp. Er staat in totaal 13 kilometer. Op de A50 Eindhoven-Arnhem voor Ravenstein 3 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Voor knoppend pauwgraven 3 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Hoofdpijn, duizeligheid, afstanden niet goed kunnen inschatten. Een verkeerd aangemeten multifocale bril kan problemen opleveren.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 Lara Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Plofkip uit Nederland en Sjutbullar uit Zweden. Zo dadelijk in het Radio 1-journaal. Eerst de Italianen in Nederland. Die schamen zich voor de politiek in hun moederland. Het is moeilijk, want je moet je bewijzen dat niet alle Italianen zo zijn. zoals de, de clowns op tv in Italië. Dat zeiden ze gisteren. We zijn vanochtend maar weer eens bij ze langs gegaan. Benieuwd hoe ze vanochtend zijn opgestaan. Eerst het laatste nieuws. Want de kandidaat op rechts, de enige kandidaat op rechts. Berlusconi heeft inmiddels gereageerd. Correspondent Rob Zoutberg in Rome, wat heeft hij gezegd? Uh, heel simpel. Non a nuovo voto. Daar uh, vertaalt niet opnieuw stemmen. Wat Berlusconi betreft is dit de uitslag zoals we hem kennen. Dat betekent dat Bersani de grootste is en een nieuwe regering kan gaan vormen. Want Het verschil is klein, hè? hebben we eerder uitgelegd. Het verschil is klein tussen links en rechts. Maar Berlusconi zegt, links mag nu van mij gaan regeren. Nou, dat is heel fijn. Maar dan vervolgens uh, ontstaat er natuurlijk je? een probleem toch, in de Senaat. <laughs> Ja, het probleem blijft in de Senaat, maar ja, geen van de partijen heeft daar een meerderheid. De, de, daar zijn de problemen, daar zullen akkoorden gesloten moeten worden. Uh, bedenk wel, Lara, er dient zich inmiddels nog, nog een uh, complicerende factor aan. Als er nieuwe verkiezingen zouden moeten komen, dan zouden die uitgeschreven moeten worden door de president. Maar de president die stapt op uh, deze zomer en kan geen nieuwe verkiezingen meer uitschrijven. Dus dat is een scenario wat zich voorlopig niet kan aandoen kan wel nog van alles anders gebeuren. Een Kamer die beslist over een uh, over nieuwe president. En uh, misschien zegt Berlusconi wel, goed links, ik steun jullie, maar maak mij dan maar president. Ja. Bij Berlusconi weten we natuurlijk nooit welke kant het precies op gaat, maar er gaan wel interessante tijden tegemoet. Waar komt de steun van Bersani vandaan als hij wil gaan regeren? Het wordt een hele moeilijke puzzel. Hij lag maar heel iets achter voor uh, de Kamer van Afgevaardigden, hè? De, onze Tweede Kamer, zeg maar, in de verkiezingen. Ja. Je kondigde eerder aan dat hij misschien op een hertelling zou gaan aan heeft hij daar iets over gezegd? Nee, maar dat hij nu zegt... geen, uh, geen nieuwe verkiezingen... Uh, lijkt het me dat hij, er, dat hij daarmee ook aan heeft gegeven. Dat hoeft van mij niet herteld worden. Hè. Het is inderdaad uh, minder dan vier tiende procent... Uh, hoe zeg je dat dan? Nou, 0, minder dan 0,4% is het verschil. Maar goed, het zijn omgerekend natuurlijk wel honderdduizenden stemmen. Ik denk dat Berlusconi nu ook inziet dat hij daar het waarschijnlijk niet meer mee redt. En dus voorlopig de zegen in de schoot legt bij Berlusconi. Ja, het is, is voordeur om te concluderen. Het wordt een enorm bord spaghetti met geen enkel touwtje wat er nog aan vast te knopen valt. Heel veel losse eindjes. Rob Zuidberg vanuit Rome. Chaos en onbestuurbaarheid. De uitslag van de Italiaanse verkiezingen leidt tot allerlei negatieve kwalificaties. In de kranten, ook in Nederland. Maar de Italianen die wij gisteren spraken zijn een stuk optimistischer. Jeroen de Jager ging langs bij Stefano La Turco en Daniela Tasca. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Café? Cappuccino. Cappuccino. Nou en dan de krant bij ons hier in Dimaggio. De volkskrant hebben we dan weliswaar. eens stort Italië in in chaos. Stefano, dat is niet niks hier. Nee. Ga ons maar... in Italië. Volgens mij uh, was al een beetje in chaos. Ja, dus uh, blijft nog steeds in chaos. Maar ik zie iets wat nieuw. Ik zie dat zijn een nieuwe partijen die zijn uh, erop gekomen en uh, iedereen vindt ze uh, dat. Uh, Beppe Grillo uh, nee, bedoelt ja, u dan? Ja, dat 25 procent. Ja, 25 ja. En dat is uh, een goede bereiking in uh, zo'n nieuw, ja. zo nieuw partij. Ja. Daarvan kan je ook zeggen, sorry Danielle, ik kom er even bij. Uh, Beppe Grillo stort Italië in die chaos omdat er nu niemand een meerderheid heeft. Nee hoor. Beppe Grillo stort niemand in een chaos. Italië had het gewoon van tevoren moeten bedenken... Uh, dat dat zou kunnen gebeuren. Maar goed, wat nu dus? Hè? Want uh, dit is geen werkbare meerderheid, zegt iedereen. Dus nou, waar ja, moet Italië moeten, naartoe? Zij moeten met elkaar uh, regeren. Dus, uh, PD met Grillo? Met Ja, met Cinque Stelle. Met de vijf sterren van Grillo. Ja, tenminste... Vijf sterren van Grillo moet willen regeren met de PD. PD van uh, PD, Bersani. Ja, van Bersani. Maar dat hebben ze tot nu toe, heeft Grillo gezegd. Dat doe ik niet, uh, Stefano. Nee, hij doet het niet. Maar uh, de, de punt van Grillo is niet dat... Uh, hij wil gewoon veranderen. Verandering hebben. Uh, dat is het belangrijkste. PD en PDL... Alle twee begrijpen nog steeds niet dat er een grote verandering in Italië. Is. De mentaliteit is veranderd. Aha. De oude wetse, uh, uh, uh, hilarische <laughs> politici zijn afgelopen. Nu komen de nieuwe hilarische politici, maar met serieuze. Uh, ja, heeft Grillo serieuze bedoelingen. Uh, uh, Grillo zegt niet serieuze bedoeling. Uh, uh, Grillo zegt gewoon de waarheid op een grappige manier. Ja, en ze, dus het kan natuurlijk uh, uh, hilarisch uh, gevaarlijk zijn, het kan ook uh, goed zijn. En uh, is voor de goed dus, uh, want ik denk dat uh, iedereen luistert naar hem. De jongeren willen ze naar hem ruisteren. Hoe schatten jullie de kans in dat er toch weer verkiezingen gaan komen? Heel laag. Heel laag? Ja. ja. U denkt, ze gaan luisteren naar Grillo? Gaan, ze moeten gaan luisteren naar Grillo als zij willen luisteren naar de Italianen. Want de Italianen hebben, velen hebben voor Grillo gestemd, ik niet... Uh, maar ik kan me gewoon absoluut daarin vinden. Uh, en natuurlijk, hou me uit mijn hart vast. Want je weet maar nooit natuurlijk. Het kan, uh, het kan ook nu echt alle kanten op. Want onbestuurbaarheid. Ingouvernabilita is het woord van vanochtend. Uh, heb ik hier en daar ook in de kranten gelezen. Online. En... Uh, Natuurlijk, dat, dat risico zit erin. Ja. Zoals het bij een revolutie hoort. Je hebt een moment van crisis, hè, van chaos, En dan uh, begint gewoon iets nieuws. Goed, we gaan aan de koffie. De cappuccino ja. is ja. klaar. Ja, je bouwt cappuccino toch? Ja. Fijne dag. Dag. de Jager was dat bij Stefano Latourcao en Daniela Tasca. Tien over negen geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Supermarkten komen met plofkip in flauwe kulsaus... Het is de samenvatting van Stichting Wakker Dier over de nieuwste kipplannen van de supermarkt en de pluimveehouders. Die beloven met een nieuwe kip te komen in 2020 uiteindelijk en de plofkip verdwijnt daarmee dan uit de schappen. Daarvoor in de plaats komt een langzamer groeiend gras. Maar zoals gezegd, Wakker Dier vindt de plannen lang niet ver genoeg gaan. Ze krijgen wat afleidingen, ze krijgen een smartphone meer ruimte. En, en wat ze dan in 2020 zegt, dat een ander ras, een langzame groeiende ras in de schappen ligt. Maar dat is, ze, ook daar beloven ze minder dan dat ze een half jaar geleden beloofd. In de half, halfweg 2012 zeiden ze in 2020, zou alle kip één beter levensjaar dragen. En daar is, ook daar stappen ze vanaf, want ze doen nu een soort tussenvorm van de kip. Ze praten dus niet meer over een kip met een uh, overdekte uitloop naar buiten, maar gewoon uh, ja, een soort... Uh, Plus. Nou, Ben Dellaert, secretaris van het productschap Pluimvee en Eieren. U heeft zich niet helemaal aan uw belofte gehouden, klopt dat? Er zijn uh, in dit verband afspraken gemaakt tussen uh, CBL, en dat betekent dus de samenwerkende supermarkten van Nederland, en uh, de pluimveesector, pluimveehouders en vleesverwerkers... Over het traject wat we nu richting 2015 en uiteindelijk dus 2020 uh, opgaan. Ja. En daarbij streven we naar een zo optimaal mogelijk compromis voor mens, dier en milieu. Met mm -hmm. andere woorden, zoveel mogelijk te doen op het gebied van dierenwelzijn, zonder al te veel in te boeten op uh, milieuaspecten. Omdat over het algemeen zaken als uh, welzijnsverbetering altijd leiden tot een teruggang in efficiëntie van productie en daarmee ook tot een teruggang in uh, milieuaspecten en dus een hogere milieubelasting uh, betekenen. Ja, maar ik hoor u ook zeggen dat het gaat om een uh, teruggang in efficiëntie van productie. Dus het levert uiteindelijk gewoonweg minder op. En, en dan was dit het meest haalbare compromis, zegt u dat nou? Ja, u zegt het levert minder op, maar dat is niet de bedoeling. Het, uh, als ik bedoel efficiëntie, dan bedoel ik dat dus bezien vanuit... Uh, hoe kan ik nou zo efficiënt mogelijk vlees produceren in, uh, in ons land... Om uh, rekening te houden met de schaarse wordende grondstoffen. Dat ook nog efficiënt te houden. Dat betekent niet dat de pluimveehouder daar minder geld voor zou krijgen. Omdat we afspraken gemaakt hebben over dat de hogere kostprijs. Dit leidt dus altijd tot stijging van de kostprijs van, uh, van vlees dat die hogere kostprijs ook daadwerkelijk betaald zal worden. Met andere woorden, de kip in de winkel zal hiermee dus ook inderdaad een paar procenten duurder worden. Ja, maar meneer Dellaert, wat ik het hier zegt dan, de kip schiet er wel heel erg weinig mee op. Eén smartphone, meer ruimte en een strobaal in de hoek en dat is het wel ongeveer. Ja, dat is nu precies wat wij beoogd hebben, is in ieder geval een zo goed mogelijk mix te maken... ...van aspecten die te maken hebben met mens, dier en milieu. Niet alleen naar dier te kijken, zoals wakker dier, logischerwijs, dat zegt de naam ook ja, wat doet. Maar meneer Dellert, gaat u daar dan even op in? Is het inderdaad zo'n beperkt voordeel voor de kip zelf? Het zijn in ieder geval voordelen voor de kip, omdat er dus meer ruimte per, per dier komt. We werken straks met robuustere dieren die ook uh, beter tegen uh, risico's van ziektes kunnen... Waar we, waardoor we ook minder antibiotica hoeven te gebruiken... omdat dieren minder ziek zullen, uh, zullen worden. Dus vanuit het dierbezien vinden wij dit in ieder geval een groot sprong voorwaarts. Uh, hoe werkt dat eigenlijk, Zo introductie van een nieuw kippenras? Uh, ja. Hoe, hoe, hoe stamt u dat uit de grond? Ja, dat, uh, <laughs> dat is een aardige vraag dat u die stelt. Want daar, daarom komen we ook meteen bij die termijnen die hierin zitten... Uh, als je een nieuw ras wil maken, betekent dat niet dat je vandaag met een toverstaf even beweegt en dat heb je dan. Nee. Dat betekent natuurlijk gewoon volgens de normale biologische wetten... dat er nu dieren inderdaad uh, ingezet moeten worden om uh, te fokken en te komen tot dat nieuwe ras. Daar zijn we dus in ieder geval tussen nu... En uh, als alles mee zit in dat traject tussen nu en 2015, 2016, zonder meer mee bezig... Maar dat is zonder uh, manipulatie van geen of wat dan ook? Ja hoor, dat is gewoon een normale fokkerij okay. van een haan en een hennetje die je op elkaar zet... waar weer eitjes uitkomen en dat weer verder selecteren. En is dit dan de eerste stap naar helemaal het eind aan de plofkip? Want 70% van de productie hier in Nederland uh, is voor de export... Zijn er ook plannen die zorgen dat daar de andere kip wordt geïntroduceerd? Dat is afhankelijk van de vraag die in onze exportmarkten er zal, uh, zal komen. Vandaag de dag uh, vraagt onze, uh, onze markten in het buitenland... vragen nog gewoon de reguliere productie... waar overigens in de ogen van onze buitenlandse afnemers niks mis mee is. Mocht dat nu wijzigen, en dat zou zomaar kunnen... bijvoorbeeld in de Duitse markt, wat voor ons ook een belangrijke markt is... Uh, dan zal dat betekenen dat dat aandeel... Van uh, deze nieuwe kippensoort uh, ook in Nederland zal toenemen. Maar daar wacht u op. U wacht op de vraag. U neemt niet zelf het initiatief en zegt... wij willen um, een wat betere, verantwoordere kip. Nee, want een product produceren waar geen vraag naar is... dat houden meestal de bedrijven niet lang voor. Je kunt ook de vraag creëren, uh, Dat zal ook zeker uh, gebeuren, maar dat is in ieder geval... niet direct in uh, datgene wat, wat wij zullen doen. Wij produceren datgene wat de markt vraagt. Meneer Dellaert, hartelijk dank, geen dank dat u ons even het woord wilde ja, staan. Ben van het productschap Pluimvee en Eieren dat zojuist binnen is gekomen. Steve McLaren is weg als trainer bij FC Twente. Dat heeft hij verteld aan de BBC. We proberen zo snel mogelijk reacties te krijgen. Verkeersinformatie eerst. Edwin Gerritsen. De meeste files staan nog rond Amsterdam. In totaal nog 50 kilometer. Het is nog erg druk op de A9. Alkmaar richting Amstelveen. Tussen en Knopend Bad staat 14 kilometer. En op de A50, Arnhem richting Eindhoven. Voor knooppunt Paalgraven, 5 kilometer na een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, het zou leuk zijn in een aflevering van de Muppet Show. De Zweedse kok die een paard in een gehaktbal poogt te proppen. Smurk, smurk, smurk. Want jawel, ook de populaire Zweedse balletjes van IKEA bevatten paardenvlees. U heeft het inmiddels gehoord. John Sabach kijkt mee op de klanten, op de borden van de klanten van de meubelgigant. Het is een aardige rij die er staat in de kantine van IKEA. Hongerige mensen, dat is ook niet gek zo langzamerhand een beetje etenstijd. Heel erg. Wat gaat u nemen? Uh, ik denk uh, de, het middelste gerecht. Ik heb nog niet goed bekeken wat het is, maar volgens mij is het rundercapaccio. Rundercapaccio? Ja, lijkt me erg lekker. Niet de Zweedse gehaktballetjes? Uh, ik heb gehoord dat er paardenvlees in zitten. oh, u heeft het gehoord? Ja, en maakt mij niks uit. Nee. Maar ja, het wordt wel een beetje gesjoemeld, toch? U dacht dat u gewoon varkensvlees had? Ja, maar er wordt met zoveel dingetjes gesjoemeld. <laughs> vind ik, hè? In... En omdat er zoveel gesjoemeld is, is het geen probleem meer? Nou, ik, ik, ik vind het geen probleem om paardenvlees te eten. Ik heb vroeger vaak paardenvlees gegeten en het beviel me erg lekker. Ja, ik vond het erg lekker. Ja. En de Zweedse balletjes ook? Uh, die heb ik nog niet gegeten. Is <laughs> de toekomst een plan? Misschien wel. Ze zijn er maar... vandaag niet. Oké, okay, zijn ze eruit gegaan? Wie weet? Vanwege de paarden. paarden. Wie weet? Oh, ik ben benieuwd. Smakelijk. <laughs> Dankjewel. En wat blijkt? Het hoofdkantoor van IKEA heeft inderdaad alle haar vestigingen opdracht gegeven om de Zweedse balletjes uit het menu te halen. Een lid van de keuken heeft dat zojuist tegenover mij bevestigd. Maar mag dat natuurlijk van het hoofdkantoor niet voor de microfoon herhalen? Mag ik even aanschuiven? Allere Allereerst smakelijk. Dankjewel. Wat bent u aan het eten? Vis met friet. Vis met friet. Nog overwogen om de Zweedse balletjes te nemen vandaag? Nee, dank u wel. Nee, dank u wel. U, u glimlacht. We <laughs> hebben hier genoeg aan. Er zit paardenvlees in, hè? Oh, lekker. Er staat ook in de Zweedse balletjes? Oh, ja. Is ongezond? U heeft er geen problemen mee? Nee, als het niet ongezond is niet. Het staat niet op de verpakking, dat is een beetje het probleem. Ah, oké. Okay. We hebben sommige mensen problemen mee, maar ik... als het niet, niet ongezond is... Uw vrouw heeft het exact hetzelfde, geloof ik. Ja, daar heb ik hetzelfde En wat vindt u van de hele discussie over paardenvlees in, in, uh, in het vlees? Nou, eerlijk zeggen, daar heb ik niet te veel tijd over. Uh, uh, afgelopen dagen. Ik heb iets gehoord, maar precies uh, wat spullen daar al uh, niet. Dat kan ik echt niet. Uh... Nee, maar stel nou dat u. Nu, u heeft vis, maar stel dat u uh, Zweedse balletjes had genomen. en ik kom hier u aan tafel vertellen dat er paardenvlees in zit. Had u dat dan een probleem gevonden? Uh, probleem, ja. Daar zou ik echt uh, even, ja, nadenken. Ja, daar heb ik gevonden voor uh, gehaktballetjes uh, gekozen. En ik dacht, ja, nou, dat is gewoon uh, uit, uh, Zwitserland, uh, uit Zweden, hè. Maar ja, als. Geen de... probleem wat erin zit? Jawel. Toch wel? Toch wel? Was toch dan wel een beetje boos geworden dan? Ja, beetje wel, hè. Beetje wel. Nou, smakelijk nog ja, verder. Dank je wel. Ja. En dat was uh, een verslag van John Sarbach uh, bij uh, dat ene meubelbedrijf uit Zweden. Mark Robin Visser is in Amsterdam, in het Food Center, de groothandelsmarkt. Ja, gehaktballetjes waar dan paard in zit. Wat is jouw conclusie, Mark Robin? Hoe, hoe, um, hoe kan dat gebeuren? Ben je daar iets wijzer? Uh, over geworden, bij het foodcentrum. Nou, ik ga, ik ga het straks nog even aan mijn eigen slagen vragen. Ik wou eerst even vertellen dat de ochtend, deze ochtend uh, ik hier rondloop... ik ben in verschillende bedrijven geweest, bij een poelier... bij een fruithandel, bij de vishandel... en nu weer bij de uh, horeca Vleescentrale is het hè, meneer Borst? Horecavleescentrum. Centrum, ja. En wat mij opvalt is dat mensen allemaal heel erg trots zijn. Je zijn trots op uw product, jullie staan ervoor, je, hebt er, je gelooft erin... Hè? en dat is ook heel erg belangrijk. Maar hoe komt dan dat paardenvlees in die... Gehakballetjes vraag ik me dan af. Wat vindt u daarvan? Dat um, ja, vind ik zelf een uh, zeer kwalijke zaak. Uh, hier in Nederland uh, zijn we toch al gebonden aan regels uh, waar we ons aan mo moeten houden. We ja. worden ook extern gecontroleerd door de diverse instanties. Uh, daarnaast hebben we zelf ook wat externe mensen die voor ons controleren. Ja, dat heb ik vanmorgen allemaal gehoord. Dat geldt ook bij de vis en de, en de fruit en zo. Hè. Er zijn allerlei regels. Maar toch bij die grote meubelfabrikant gewoon paardenvlees in de balletjes. Hoe komt dat? Nou, ik denk uh, omdat die... Uh, in dit geval dan uh, die IKEA... en ik zeg uh, geen kwaad woord over IKEA... Uh, toch de mensen willen binden met een hele goedkope prijs. Uh, dan toch alternatieven gaan zoeken... in landen uh, die buiten Nederland liggen. Uh, dat, dat gaat nu om, uh, om Tsjechië. Uh, ik weet niet hoe daar de regelgeving is... en de controles. Uh, maar ik kan me wel voorstellen... dat wij hier in Nederland gaan denken van... Uh, ja, is dat allemaal nog wel goed wat daar vandaan komt... Want kunnen die mensen dat wel produceren? Als iets 10 euro kost en het kost daar 5 euro, wat is er dan aan de hand? Ja. Koop je dan appels en krijg je dan ook appels? Of in dit geval bestel je rundvlees en krijg je rundvlees. Het gaat uiteindelijk om geld, om geld verdienen... en ook wat de consument wil uitgeven. Voelt u die druk hier in Nederland ook? Ja, dat voelen wij zeker. Um, als ik ook kijk in de tak waar wij opereren in de horeca... Uh, worden ja, heel veel vlees aangeboden voor verschillende prijzen dan vragen wij ook af, als wij het hier in Nederland kopen... of uh, in Argentinië of in Ierland, wat toch allemaal wel eerlijk en duurzaam vlees is... hoe het allemaal mogelijk is, uh -huh. uh, Ja, dan ga je wel eens twijfelen. Is het, nee. is het allemaal wel hetgene wat er ook op, op duidelijk op de staat? Ja. U twijfelt wel eens? Wij, wij hebben wel eens gerechte twijfels dat wij prijzen tegenkomen... Dan, dat ja. we denken van, het kan niet. En wat doet u dan? Ja, daar kunnen wij niks aan doen. Uh, wij moeten gewoon proberen, de vleesproducten en de aanvandartikelen uh, die wij nog uh, voor de rest voeren... Mm -hmm. dat het gewoon klopt, uh, dat het rechtvaardig is wat er op de stikken staat... en dat ook daadwerkelijk het uh, product wat op de stikken staat er ook in de verpakking zit. Ja, ja. Maar u zegt, u twijfelt wel eens, u ziet wel eens dingen gebeuren waarvan u denkt, hoe kan dat nou? En u kunt er niks aan doen. Wij kunnen daar niks aan doen. Wij kunnen het zeg maar doorgeven aan de, aan de RVV. Doet u dat wel eens? Uh, We hebben het uh, vorig jaar nog wel een keer wel iets, iets doorgegeven. Dat er niet, niet uh, met... Uh Parenvlees in plaats van rundvlees te maken. Ja. Maar dat pakken ze er, uh, wel goed op de RVV. Ja. Daar heeft u toen ook wel wat op teruggehoord? Ja, we zijn, uh, wij mogen natuurlijk, wij kunnen het melden. We hoeven er niks op te horen. Uh -huh. Maar er is toen wel gemeld van... Uh, we hebben wat met uw klacht gedaan. en uh, ja. We pakken het op. En geloven Kunt u iets meer zeggen over wat voor een klacht dat was? Uh, nee, dat ga ik nu niet, nu niet nee. doortrekken. Want het, ja, het heeft nu niet, uh, geen gevolgen. Nee. En het heeft ook geen gevolgen met... Uh, uh, een paar vlees voor rundvlees. Nee. Het was iets van anders. Het was iets uit. anders? Ja. Maar goed, nogmaals, u zegt dus, ik zie het wel eens gebeuren. Ik voel de druk van uh, de prijs. Hè? U levert veel aan horeca. Die hebben het ook niet makkelijk vandaag de dag? Nee, die hebben het echt heel, heel, heel erg moeilijk. Uh, als we uh, kijken naar elke klant apart, dan ja, zie je toch een daling van tussen de 0 en de 40 procent in 2012. En nu met de economische recessie uh, ja, wordt het gewoon heel erg ja. moeilijk. Mensen gaan minder uit eten. Ja. Mensen gaan anders uit eten. Ja. En wij proberen wel ja, de, de markten te bedienen ja. uh, waar de mensen nu zeg maar, wel gaan eten. Ja. En vanwege die crisis en die druk... zou misschien de verleiding om te gaan rommelen ook wel groter worden? Uh, de verleiding zou groot kunnen zijn. Maar ja, ik vind het toch altijd korte termijn te, uh, politiek. Mm -hmm. uh, we hebben het daar vanmorgen ook samen over gehad. Uh, Want? Oh, het komt een keer uit. En dan uh, sta je wel met je, met je, ja, met je naam in de kranten, ja. in de media. Je kunt het misschien een paar jaar volhouden, dat gerommel. Maar vroeg of laat komt het naar buiten. Dan komt het paardenvlees uit de balletjes, zullen we maar zeggen. En met de biologische eieren enzovoort. Dat is helemaal waar. En, uh... Dus wat zeggen we dan? Eerlijk duurt het langst. Eerlijkheid duurt het langs. En uh, wij proberen hier als bedrijf HVC uh, ja, er toch veel aan te doen. En ook extra kosten erop te zetten door controles ja. te laten uitvoeren. Ik vond het fijn dat ik hier vanochtend op bezoek uh, mocht zijn. Ik lever mijn blauwe mutsje weer aan u in. Dank u wel. <laughs> als de Dijon. mensen willen weten hoe dat eruit ziet... dan moeten ze even naar nos.nl gaan, want wij staan er samen gekleurd op. Of dat heb je helemaal goed. Dank u wel. <laughs> Goedemorgen en de groeten uit Amsterdam. Jo. Groeten terug. Vanuit heel versummen. hij verwees al eventjes naar uh, het weblog wat hij bijhoudt iedere ochtend. Dat staat op uh, onze website nos.nl. Vijf voor half tien, u hoorde het al. Steve McLaren is weg als trainer bij FC Twente. Arno Vermeulen. goedemorgen. Goedemorgen. Dit was onvermijdelijk? Uh, ja, uh, de prestaties waren natuurlijk na de winterstop dramatisch. En niet één keer gewonnen terwijl Twente toch kampioenskandidaat in, uh, in Nederland is... Uh, afgelopen weekend zag het er qua voetbal tegen Ereveen eigenlijk wel aardig uit. Alleen verloren ze uiteindelijk weer. En ja, de, de geloofwaardigheid was, uh, was weg bij, uh, bij de spelers. En, en McLaren zelf was ook wel dolende en zag ook eigenlijk niet meer de, de uitgang van, uh, van uh, de, de problemen bij Twente. Dus het was meer een kwestie van wanneer gebeurt het. En het gek is natuurlijk dat Twente eigenlijk gewoon nog steeds in de kampioensrace is. Hè? Het verschil is maar zes punten. Dus ja, als je dan als leiding wat zou willen, uh, dan is het moment nu om, om op te breken... want dan zou je nog iets kunnen veranderen de komende weken... waardoor je misschien zelfs nog wel kampioen zou kunnen worden. Ja, want uh, dat is wat tot nu toe steeds het geval was. Dat Munsterman, uh, de leiding... Van FC Twente, de man die op een gegeven moment ook McLaren gehaald heeft. Hem toch een beetje de hand boven het hoofd hield omdat hij nog in hem geloofde? Of wat, wat, nou ja, hoe zie dat, jij dat? dat? Dat is natuurlijk hartstikke logisch. Omdat Steve McLaren is in zijn eerste periode... De, de eerste man was in de geschiedenis van Twente die zijn landstitel bezorgde. Dus hij was een held toen hij daar vertrok. Hè. Hij ging naar Duitsland, naar Wolfsburg, waar het trouwens misging. Hij ging terug naar Engeland, Nottingham Forest, waar het ook weer misging. Toen kwam in die tijd Co-Adriaanse bij, bij Twente. trainer waar iedereen veel vertrouwen in had. Een man met grote staat van dienst van op voetbal, mm -hmm. dat ging helemaal mis. En toen werd McLaren teruggehaald, want dat, dat was een, een soort zekerheid voor succes. En de relatie ook tussen Munsterman en McLaren was behoorlijk intensief. Dus het was bijna op 7 om McLaren weer te halen. Alleen gek genoeg daarna uh, lukte het gewoon niet. Uh, het materiaal is natuurlijk ook anders. Ja, het materiaal klinkt al heel onaardig. Ja. Wat over mensen, de spelers, maar, ja. maar de spelers zijn, zijn anders. En het is natuurlijk altijd zo bij succes. Uh, welk aandeel heeft de trainer? Welk aandeel uh, hebben de spelers? Uh, maar wat zag klaster... jij, Arno? Wat, wat zag jij gebeuren in die selectie um, en, en tussen de selectie en de trainer? Nou, dat, dat, dat, ik denk eerlijk gezegd dat iedereen uh, McLaren uh, als, als mens en als trainer uh, waardeert. Maar de vraag is altijd al geweest, ook in de, het jaar dat hij uh, kampioen werd... of hij wel zo'n tactisch, bijvoorbeeld wel zo'n goede trainer is. Is hij wel briljant, wat je natuurlijk altijd hoopt bij een trainer... Of had hij vooral in zijn, in zijn kampioensjaar heel veel baat bij mensen als Kenneth Perez en Le Couffaut. en vooral Brian Ruiz. Dat waren hele goede spelers en dan hoef je soms als trainer niet zoveel te doen. Theo Jansen trouwens ook, hè. Dus daar moet je soms een beetje bij sturen. Nu had hij een elftal minder capabel, minder ervaren... waar je als trainer misschien wel echt de toon moet zetten... wat je wil, spelers nog meer moet aanleren... en de vraag is of hij dan de juiste man... op de juiste plek was. Nou, dat is gebleken van niet... het elftal speelde gewoon niet goed... ook niet binnen de mogelijkheden van dit team... en dat werd alleen maar minder. Dus hij kreeg het gewoon niet op de rails. En ja, je zag ook wel dat hij ontzettend begon te twijfelen... ook qua opstellingen, spelers voortdurend... met Tadis, onder andere wel een goede voetballer... op andere plaatsen ging spelen... en dan, dan ziet het er vaak wel erg wanhopig uit, ja. Ja, want, zo uitgerekend. Gewoon ik ik dat Adriaanse uh, meer succes was met, had met, die, uh, met dat team van Twente dan, uh, dan McLaren later. Komen we op de vraag of er iets, iets verkeerd zit bij Twente. Want dat moet je toch in een paar seizoenen ook wel weer op de rails kunnen krijgen. Ja, nou ja, het is, het is lastig om weer helemaal in de zaak Adriaans te duiken. Dat zou uh, wel veel tijd kosten, maar oké. Okay. Uh, men brak met hem op om, omdat dat niet goed ging. Uh, daarna gaat het nu met McLaren mis. Dus dat, het is voor Twente wel even goed om een analyse op te stellen... wat ze nu voor de komende tijd willen. Bovendien de druk bij topclubs om bijvoorbeeld in de Champions League te komen in Nederland. Ook voor Twente ligt heel erg hoog om financiële redenen. Want Twente is ook bekend dat ze de komende jaren... financieel het best lastig zullen krijgen. Stadion uh, is heel duur, hebben ze grote hypotheek op. Dat betekent dat ze de komende jaren... eigenlijk wel Champions League zouden moeten spelen. Als je als Nederlandse club veel geld wil verdienen... kan het eigenlijk alleen maar in de Champions League... en niet in de Europa League... zijn er trouwens erg nonchalant bij ons omsprong dit jaar. Dat is ook kwalijk genomen, ook McLaren... En dus dan moet je eerste of tweede worden. Dus uh, uh, Twente wil eigenlijk minimaal tweede worden... of natuurlijk landskampioen worden. Dat lukte niet met McLaren. En dan raak je een beetje in paniek... omdat de toekomst van de club misschien ook wel op het spel staat. En mm. dat is natuurlijk een reden om te kijken of ze nu wat, uh, wat kunnen switchen. Uh, omdat die idiote competitie ervoor zorgt dat het één grote tombola is. En wie weet dat je nog uiteindelijk uh, het, het juiste loodje uh, in je handen hebt... over een paar maanden. Ja, maar dan moeten ze wel iemand vinden, Arno. Staat er ja. iemand klaar die uh, FC Twente alsnog... Naar overwinningen kan helpen? Zeker, nou ja, dat is altijd een zoektocht. Ze hebben Alfred Schreuder in dienst, iemand die nu al een paar jaar in de staf zit. Uh, zeker een hele goede trainer, mm. een talentvolle trainer, maar nog niet de man die de club nu gaat te runnen. Uh, wie zijn er in de markt? Dat is altijd de vraag. Uh, Frank Rijkaard is vrij, dat is een, een grote naam. Iemand met een prachtige staat van dienst. Uh, ik kan me voorstellen dat Munsterman gecharmeerd is van, uh, van Rijkaard. Ron Jans is, is een uh, iets makkelijkere keuze, zou ik bijna zeggen... die natuurlijk snel uit België vertrok bij Standaard Luik... maar wel de Nederlandse competitie heel goed kent... en bij Heerenveen en en Groningen natuurlijk uh, succesvol was. Die zou al gepolst zijn onlangs of hij het zou, uh, zou willen overnemen. Ja, die kun je bij wijze van spreken vandaag of morgen al voor de, voor de groep zetten. En dan kun je verder. Dus dat zijn wel twee namen die op dit moment uh, serieus zijn. Uh, Rijkaard, uh, uh, je bij toeval een beetje nu zonder baan. Uh, dus dat zou kunnen. En, en Ron Jans zou ook een telefoontje kunnen krijgen. Nou, we hebben meegeschreven. Dankjewel. <laughs> okay. Arno Vermeulen, we gaan het horen. Rijkaard of Jans wellicht, wie weet. Naar FC Twente. In ieder geval Steve McLaren is er weg. Half tien, einde van dit NOS-Radio 1 Journaal. Caro neemt het over. Sven Kokeman. Goedemorgen. Marcel, goedemorgen. Met grote tevredenheid presenteerde de voedselindustrie vanochtend zijn plofkippenakkoord, ook bij jullie al te horen. Daar hadden ook de handtekeningen onder moeten staan van de dierenbescherming in natuur en milieu. Maar die vinden dat het dierenwelzijn onvoldoende is gebaat bij dit akkoord. Verder de burgemeester van Den Haag, Josias van Aertsen... die gaat het Britse bedrijfsleven naar zijn start lokken. Hij richt zich op ondernemingen die. Uh, Leiden onder het anti-Europese sentiment in zijn, uh, althans in eigen land, in Groot-Brittannië dus. En in Turkije langs de grens met Syrië staan zoals bekend Nederlandse patriots. En die zien op hun radarschermen vrijwel dagelijks hoe Assad skutraketten op zijn eigen bevolking afvuurt. Die zien dus het bewijs van waar iedereen bang voor is. Dat er meer zometeen bij de KRO is nu het nieuws. Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. In Italië heeft centrumrechtsleider Berlusconi erkend dat hij de verkiezingen voor het huis van afgevaardigden heeft verloren. Dat betekent dat hij geen hertelling van de stemmen eist. In de Senaat heeft Berlusconi wel de meerderheid gehaald. Vanuit de Gazastrook is een raket afgevuurd op Israël. De raket kwam neer in de buurt van de stad Ashkelon. Er raakte niemand gewond. Het is de eerste keer dat het drie maanden oude bestand tussen Israël en Hamas vanuit Gaza wordt geschonden. Bij een ongeluk met een luchtballon in Egypte zijn 19 mensen om het leven gekomen. Het zijn vrijwel zeker allemaal toeristen, er waren geen Nederlanders aan boord. En de stichting Wakker Dier is niet tevreden over de aankondiging... dat plofkip versneld uit de supermarkten verdwijnt. De woordvoerster zegt dat er sprake is van uitstelgedrag... en dat de supermarkten nog jaren kunnen blijven stunten met kip. De pluimveesector zegt dat er zoveel mogelijk wordt gedaan voor dierenwelzijn... zonder efficiënte productie en milieubelasting uit het oog te verliezen. Kip wordt wel wat duurder, zegt de sector. Zometeen dus meer in Goedemorgen Nederland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws awb nou, verkeersinformatie. De files lossen langzaam op. Er staat in totaal nog 40 kilometer. De meeste staan nog rond Amsterdam. De files die opvallen op de A4 Amsterdam-Den Haag staat voor Badhoevedorp 3 kilometer. Dat komt door de file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Badhoevedorp 3 kilometer De opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Nog een lange file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Badhoevedorp 12 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven staat voor Knoop Pauwgraven 6 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Dierenbeschermers maken gehakt van het plofkipakkoord. Den Haag gaat Britse bedrijven werven die lijden onder anti-Europese sentimenten in eigen land. Grieken waren ontrouwig over het optimisme van het economiebericht van de Centrale Bank... en het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is drieënhalf over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Amsterdam. Waar hotels klagen dat er te veel hotels zijn... Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail Goedemorgen Natuur en welzijnorganisaties keren zich tegen het akkoord over de kip in de supermarkt. Vanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel en de pluimveehouders een akkoord bekend dat in 2020 een einde moet maken aan de plofkip. Frank Dalens, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de dierenbescherming. Dat klopt, ja. Wakker Dier noemt de kip uit dit akkoord een plofkip in flauwekulsaus. Hoe noemt u hem? Ja, nou, wij vinden dit een, een, een stap. Uh, en een eerste stap maken is altijd heel spannend en heel moeilijk. Maar de echte uitdaging zit erin als je kunt blijven lopen. En de dierenbescherming roept dan ook de supermarkten op om te blijven lopen... in het verhogen van het dierenwelzijn. Dus een stap in de goede richting. Wij zitten een beetje tussen Wakker Dier en de supermarkten. In de supermarkten zijn nog een stemming. Dat is niet helemaal terecht, vinden wij. Wakker Dier zegt, op haar manier hebben we zoiets. dat is een beetje miskenning van de, de stad die de supermarkten wel maken. Ja. Maar ze zijn er nog lang niet, om het om nee. even gewoon concreet te maar, maken. waar hebben we het over? Ja. Uh, uh, op dit moment uh, heb je 21 kippen, volwassen kippen op een vierkante meter. Ja. Deze actie gaat het van 21 naar 19 kippen op een vierkante meter. Zodat wetenschappelijk is aangetoond dat je uh, maximaal op 15 kippen per vierkante meter zou moeten zitten. Ja. U vindt en... het dus te weinig? Het is, het, het, we zijn er nog niet, we zijn nee. er nog maar niet, tegelijkertijd maar we zijn zegt u, wel onderweg. Ja, en tegelijkertijd zegt u, het is een stap in de goede richting, maar ze moeten wel blijven lopen. Als het een stap in de goede richting is en wilt, u wilt ze aanmoedigen, waarom zet u ook niet uw handtekening onder dit akkoord? Nou, even, daar, daar zit een misverstand. Het is een akkoord tussen de supermarkten en de sector over de inkoopvoorwaarden. En de dierenbescherming gaat niet uh, een handtekening zetten over inkoopvoorwaarden tussen nee, ik bedoel de overdrachtelijk en, en, en, en de sector. Ik bedoel maar, het overdrachtelijk omdat wij uh, hebben uh, gezegd, het allermooiste is het beter leven kenmerk van de dierenbescherming. Ja. Die, dat is ook al in de winkels. Ja. Uh, dat was, uh, zeiden de supermarkten en de sector, nu een te grote stap. Ja. Zolang we daar nog niet zijn, kan de dierenbescherming zijn handtekening daar nog niet onder uh, uh, zetten. U, bent, maar, daar, u uh, bent dat wel gevraagd te doen. Ja, uiteraard, want ze hadden graag de handtekening van de dierenbescherming ja. willen uh, hebben. Dus terug maar... naar mijn vraag, als u ze wil uh, aanmoedigen om een stap in de goede richting te zetten... en uh, wilt bevorderen dat ze blijven doorlopen, waarom zet u dan niet uw handtekening? Ik zet mijn handtekening pas als het akkoord helemaal uh, uh, klaar is. En we zijn nu nog net met een eerste stap bezig en we hebben nog stappen te gaan. Als we die stappen ook gaan zetten, als de supermarkten dat gaan doen, dus dat we teruggaan van die 19 kippen, dat het nu wordt, naar 15 of eigenlijk wat de dierenbescherming wil, 12 per vierkante meter, ja. dan zet ik mijn handtekening daar graag onder. Uh, maar de supermarkten hebben mij in ieder geval toegezegd dat zij zullen blijven... Uh, werken om uh, alle kip uh, volgens het Beter Leven-kenmerk van één ster van de dierenbescherming in de schappen te krijgen. Ja. Dus uh, ik heb goede hoop. Goed, tegelijkertijd kunt u uh, natuurlijk ook uh, niet voorbij gaan aan het feit dat pluimveehouders en ook de supermarktwereld... ook te maken hebben met crisis, met recessie en met dalende inkomsten. Met ja, andere dus woorden, dus als ze juist in deze tijd een stap in de goede richting zetten... Dan is dat al uh, iets dat je moet, uh, wat je moet ondersteunen, wat je moet laten blijken dat je dat ziet, dat dan een grote stap is. Dus ja. Dat doet de dierenbescherming ook, maar nogmaals, uh, we zijn er nog niet. We zijn wel de goede kant op, ze zijn in beweging, maar ze moeten blijven doorlopen. En wat de dierenbescherming betreft willen wij graag ze daarbij uh, ondersteunen. Goed. Uh, u werkt met een drie sterren systeem, krijgt die nieuwe kip een ster eigenlijk van u? Nee, nee, nee, dit voldoet nog steeds wat ik net zei als het gaat van 21 naar 19 per vierkante meter. En de wetenschap zegt uh, 15 is de max. 1 uh, ster is 12 kippen per vierkante meter. Dus uh, wat dat betreft hebben ze nog uh, stappen te zetten. Willen ze uh, alle kippen uh, op één uh, ster van de dierenbescherming krijgen. Goed, met andere woorden. U zegt het is een stap in de goede richting. Niet genoeg voor mijn handtekening. Uh, maar u moedigt ze wel aan om verder te gaan. En u vindt het in deze tijd toch een stap. Ik had het niet mooier kunnen samenvatten. Ik dank u zeer, Frank Dalers van de Dierenbescherming. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. Naast de feitelijke temperatuur hoor je de laatste tijd ook de gevoelstemperatuur weer in alle weerberichten. Hoe meet je eigenlijk die gevoelstemperatuur? Dat is de vraag aan Reinhoud van Den Born van Meteoconsult. Nou, gevoelstemperatuur die meet je door het reservoir van een thermometer nat te maken. Het vocht wat op dat reservoir zit, dat verdampt. En daardoor zal de, temperatuur, de thermometer een lagere temperatuur gaan aangeven... dan dat het in werkelijkheid is buiten de deur. Het heeft te maken met het feit dat het lichaam hetzelfde doet. De mens brengt op de huid vocht, zweet om de temperatuur van het lichaam te reguleren. Dat vocht verdampt, dat kost lichaamswarmte... en daardoor voelt het buiten de deur kouder aan dan dat het in werkelijkheid is. Vooral als het hard waait en in droge lucht. En er zijn hele mooie tabellen gemaakt waaruit je dat verband zomaar kunt oplezen. En die tabellen zijn dan weer handig. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedenborgennederland... voor uw vraag van vandaag. Terug naar Amsterdam nu. En daar is nieuws de jagen. Het is uh, redelijk rustig in de hotellobby nu. Ja, de, de drukte die je soms ziet met het uh, uitchecken, uh, ja, op dit moment eventjes niet. Een lege bagagekar uh, zie ik staan, de receptionist zit nog te wachten. Um, en als ik eventjes twee stappen de ontbijtzaal inzet, zie ik twee tafeltjes bezet. Dat is niet heel druk. Het is niet heel druk. Enerzijds is het natuurlijk februari nu, maar uh, ja, de bezetting is, is laag. En we hopen dat het beter gaat. Maar als ik de vooruitzichten van maart zie, voor heel Amsterdam... is dat ook nog niet uh, wat we verwachten. zegt de directeur René Wilderman van het Amsterdam Hotel, waar we nu zijn. Um, ja, welke kant gaat het op? Want ja, hier wordt er niet echt blij van. Was het een paar jaar geleden beter voor u als hotelier? Ja, het was beter. Als ik kijk naar uh, bijvoorbeeld de prijs per gemiddelde kamer... de opbrengst per gemiddelde, per, uh, uh, uh, ja, wat wij zeggen, Revpar available... dus beschikbare kamer, die was in 2006 hoger dan op het ogenblik. Hoe dus... komt dat? Nou, enerzijds is er natuurlijk een crisis aan de gang, maar anderzijds is het hotelaanbod in Amsterdam uh, drastisch gestegen ja, door het beleid van de gemeente. Ja, de gemeente Amsterdam die heeft de afgelopen jaren en is er nog steeds mee bezig uh, om uh, heel veel extra kamers, 2000 in totaal, uh, aan te leggen, te realiseren in Amsterdam. Uh, het gaat onder meer om leegstaande kantoorpanden die worden omgebouwd en daar bent u niet blij mee. Nou ik geloof 2000 in de... In de... Dit twee of drie jaar tot uh, 2015. Maar het waren er 9000 in de hotelnota. Van dat ging wel veel meer dus nog. Ja, Bent u bang. niet gewoon bang voor extra concurrentie? Nou ja, bang nou, bang niet echt. Omdat wij natuurlijk hier op twee passen van de Dam liggen. Wij gaan het redden. Maar ik hoor uh, collega's in de rand van de stad. Ja, Die, die hebben al hele grote problemen, ja. Nou, uh, heeft de gemeente Amsterdam dat allemaal niet voor niets bedacht. Uh, uh, want ja, het beeld is toch een beetje dat Amsterdams hotels zijn behoorlijk duur. Je krijgt er niet altijd waarvoor je geld. zijn, Soms ronduit smerige hotels. Ja, dat willen ze een beetje aanpakken. Ja, er zijn natuurlijk een paar hotels aan de onderkant van de markt... die uh, in, uh, tot de visten in, uh, in Europa of in de wereld uh, behoren. Daar bent u ook niet trots op? Daar zijn we niet trots op, maar daar willen we ons ook niet mee associëren natuurlijk. Uh, ik denk dat het grootste deel van de hotels... Uh, natuurlijk veel hotels behoort tot hotelkennis... dat die het prima voor elkaar hebben. Hey, laten we eventjes uh, het hotel inlopen om te kijken hoe het dan met uh, uw kwaliteit is. Nou, we gaan even naar de eerste verdieping. Een paar pasjes ervoor net, hebben. Uh, ja, een heel groot... Bedrag ge geïnvesteerd in de renovatie van het hotel. Het trappenhuis waar we nu lopen gaat binnen een paar weken ook aangepakt ja, de worden. Dit tapijt is een beetje versleten. Dit, is, dit ligt er tien jaar, dus dat is aan vervanging toe. De hotelkamer gaat acht tot tien jaar mee in uh, gemiddeld. Kamer okay. 101 gaat open. We zijn hier in een recentelijk uh, gerenoveerde kamer. G gelukkig uh, geen gasten in het bed. Geen gasten, nee. Nou, ik had ze liever wel in het bed gehad, maar niet als wij binnenkwamen natuurlijk. Dat zou even schrikken zijn. <laughs> um, maar ja, goed, laat ik eerlijk zijn. Dit ziet er, ziet er netjes uit, zo uh, op deze manier. Maar ja, deze kwaliteit is dus niet overal zo. Nou, het, er zijn natuurlijk veel hotels in het uh, drie, vier en 5 sterren hotels, moderne hotels of gerenoveerde hotels. Die het wel voor elkaar hebben. Het is meer in uh, ja, de wat kleinere hotels of illegale hotels waar het, uh, waar het, waar het ja, niet wat maar ja, maar, kun, maar kunnen al die duizenden kamers die erbij zijn gekomen, er nog bij gaan komen in Amsterdam... kan dat niet een soort extra stok achter de deur zijn voor nou, dan misschien uw slechtere collega's om wat meer hun best te doen? Want ja, op dit moment Amsterdam lijkt een beetje een land voor hoteliers. Die gasten die komen wel. Nou, die komen die komen niet, want ja die komen wel. Die, er zijn natuurlijk wel gasten die komen, maar. Het is niet omdat je meer kamers ontwikkelt dat ook meer gasten komen. En die ja, maar dat hotels... je wel wat meer je best moet doen ervoor. Ja, maar die, die kleine hotels die, ja, die tot de vieste in Europa behoorden bijvoorbeeld... Ja, die liggen zodanig hier vlakbij het station dat die, toch, die komt toch wel vol. Ja. Zelfs als het slecht gaat voor de andere hotels. Oké, okay, Dus die, die slechte hotels die het imago omlaag halen... die, die voelen dat al helemaal niet, al die duizenden extra kamers? Nee, die gaan dat niet voelen. Nee. Oké, okay, uw oproep is duidelijk. Die duizenden extra kamers, uh, stop daarmee. Dank u wel. Ja, ja, wel, waar was dat? Oh. Neem me niet kwalijk, ik zat er doorheen te praten. Maar nu is het toch echt klaar. Niels de Jager was dat vanuit Amsterdam. Straks, van wantrouwig over optimistisch economiebericht van de Centrale Bank. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1972. Er wonen twee modden... In mijn oude jas... En die twee modden... De motte van Doris, het alias van Tom Manders. De populaire komiek overleed deze dag, 26 februari dus, 1972. Karel de Roy, oftewel Mini uit het duo Mini en Maxi... begon zijn carrière in de show van Doris. Daarvoor moest hij overigens wel eerst nog auditie doen. MUZIEK toen we de auditie deden, toen uh, zat je eigenlijk naar, naar Doris. Je ja, had ja, met je vader en moeder uh, had je overal televisieprogramma's gekeken. Dus je zit naar, naar Doris te zoeken. En, uh, en er zat een mannetje met een gewoon hoedje op achter in de zaal. En zonder snoor en, en, en best bol, bolle, bolle kop en uh, flinke buik. En, uh, maar dat was dan toch Tom anders. En zodra hij dan dat snoortje op ging plakken en dat regenjasje... was het eigenlijk toch een iel... Uh, een, een mannetje. En uh, ja, totaal twee verschillende figuren. Ik praat liever een half uur voor de radio. La la la la la la la. Toen had hij de uh, gevleugelde woorden, dat weet ik nog als de dag van gisteren. Degene die bij Oom Tom twee jaar uithoudt, die zijn uh, kostje is gekocht. Nou, uh, ik heb daar mijn collega leren kennen, die zat dus ook bij die 400. Dus uh, Peter de Jonge, hè, dus de, de, de, daar is nog niet eigenlijk het duo Minimaxi ontstaan, maar wij hebben elkaar daar leren kennen. Dus hij is eigenlijk onze uh, leermeester geweest, uh, door. Uh, oom Tom, Tom Anders, laten we het noemen zoals we willen. Ken je Pusje Mou? Ja. Pusje -mo. Die gaven van hem om zo'n kind, uh, hij deed eigenlijk niks en, en gaf alleen maar een klein zetje dat hij denkt, oh ze moet, ze moet het eindeloos kunnen blijven proberen dat, dat kindje, dat kon hij echt heel goed. En dan zei Mimiek daar tegenaan, uh, ja toen voelden wij al daar dat uh, de, dit, wordt, uh, de, dit wordt absoluut iets onvergetelijks op televisie. Ook voor mij... Je gunt eigenlijk nog wel eens jongelui nu een, uh, een start bij, bij zo iemand. Het was avond aan avond, uh, zeven dagen in de week, op vrijdag en zaterdag, drie voorstellingen. Uh. Ja, het is voor mij, is uh, Doris toch, uh, we hebben het altijd over de grote drieën, hè? De, uh, Toon, Hermans, Wim Zonneveld en... Uh, Wim kan, maar ik vind dat we altijd, uh, Doris, uh, te veel onderschatten. Uh, want als televisieman, als maker van televisie... en je ziet nu al die dubbelrollen van mensen en de techniek... is uh, stuk makkelijker geworden. Maar hij is toch eigenlijk wel een pionier geweest op dat gebied. Uh, dat moeten we niet vergeten. Het was een, uh, een, een geweldwaar. Waar de mol? Er wonen twee mannen. Uh, ik vind dat we nooit mogen vergeten. En ik vind, ik meen het echt, hij uh, heeft de televisie op amusementsgebied uh, groot gemaakt. Ben je klaar nou? Ja. Is nou klaar het liedje van Pusjima? Ja. Oh, nou gaan we naar huis. Dag! Karel de Roy, oftewel Mini uit Duo Mini en Maxi, over het overlijden van Doris, Tom Anders, dus deze dag in 1972.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 Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree uit 2005. Het is tien voor tien. Precies, u luistert naar de Caro op Radio 1. Griekenland, dames en heren, krabbelt op uit de crisis. Dat zegt althans de president van de Griekse Centrale Bank. Maar of de Griekse bewoners het daarmee eens zijn, dat is de vraag aan Kees Klok. Die is Griekenland-kenner en die woont daar in Thessaloniki. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe reageren ze daar in Griekenland? Eindelijk uit de crisis of we moeten het nog maar even zien? Nou... Laat ik zeggen, de man in de straat kijkt een beetje cynisch aan tegen de, de uitspraken van meneer Provopoulos de directeur van de Centrale Bank. Die constateert inderdaad dat, uh, dat er een trend zijn dat de economie de, weer, uh, nou ja, het schip uh, net voor de wal wordt gekeerd, zeg maar. Ja. Maar, maar ja, in de praktijk uh, heeft men hier gewoon te maken met, met een, een, een voortdurende achteruitgang... Er komt weer een nieuwe ronde dat er op salarissen en pensioenen wordt gekort. Dat kan in de bankensector zelfs tot, uh, tot 20% oplopen. Eh, dus uh, men, men gelooft het misschien wel wat meneer Provopoulos zegt... maar er is op dit moment nog weinig van te merken. En dat leidt tot enig cynisme. En klopt het wat meneer Provopoulos zegt? Ja, dat kan ik niet precies nagaan. Wat wel klopt, is dat je op een gegeven moment ziet dat er wat, uh, ja, toch wat minder negatief is. Dus een van zijn, er zijn dingen die hij zegt, er wordt wat minder negatief over Griekenland gesproken. Het investeringsklimaat wordt wat beter. Je ziet inderdaad dat er voortgang wordt gemaakt met, uh, met privatiseringen. Onlangs nog een stuk in de krant dat men probeert de, de, de, de zeer uh, lucratieve. Gokmaatschappij OPAP... de staatsloterij, zeg maar, te verkopen. Daar schijnen Chinese investeerders... belangstelling voor te hebben. Uiteraard. Ja, ja, dus inderdaad, dat klopt wel een beetje... bij de Chinese cultuur, zeg maar. Maar er, zijn dus, er wordt wel vooruitgang gemaakt... maar het gaat natuurlijk allemaal toch in een... ja, het gaat niet op, op één dag, zeg maar. Men is bijvoorbeeld ook druk bezig... om in de, in de overheidssector te saneren. Er zijn veel te veel ambtenaren in Griekenland... En, uh, maar dat gaat natuurlijk niet van één dag op de andere. Nee. Uh, dus in, er zijn wel wat, wat, wat lichtpuntjes. Ja. Maar, maar... tegelijkertijd nog even terug naar die uitspraak van die president van de Griekse Centrale Bank. Dus, uh, uh, kan het ook zijn dat hij dat zegt omdat de trojka weer in aantocht is? Nou, ik denk het moment waarop hij zijn reden gehouden heeft, dat dat wel uh, tactisch gekozen is. Het is natuurlijk wel zo dat net het jaarverslag van de, van de Griekse Nationale Bank verscheen is. En daar moet je natuurlijk als president het een en ander over zeggen. Maar ik denk dat het moment ook wel bewust gekozen is op de dag dat de Trojka in Griekenland weer arriveerde. Ja, en dan hebben Griekse politici, en dat geldt trouwens ook voor de Griekse Centrale Bank in het verleden bewezen, dat ze nog wel eens met cijfers aan het rommelen waren. Dus de vraag blijft dan toch, kunnen we hem geloven? Ja, nou, kijk, laat, laat ik zo zeggen... ik kan het niet controleren. Nee. En hij zal misschien... Hè, ik sluit ook niet uit dat die dingen misschien ietsje positieve voorstel, dan ze misschien zijn. Maar ik denk niet dat uh, de dus president van de centrale bank in Griekenland zich op dit moment kan veroorloven om echt met verkeerde dingen te komen. Nee, want dan gaan de hele poppen helemaal aan dansen dan, dan is het dansen in Brussel. Dan zijn de problemen niet meer te overzien. Dus nee. ik denk dat het wel betrouwbaar is, maar je weet hoe het gaat. Je kunt dingen natuurlijk zo fraseren ja. dat het allemaal net iets aardiger klinkt <coughs> dan het in werkelijkheid is. En ja. Ik sluit niet uit dat dat nu het geval is. Maar... Nou had u het net over de reorganisatieplannen voor de overheid. Toch wordt er nog steeds gezegd dat ambtenaren nog altijd niet worden beoordeeld op hun prestaties... en nauwelijks worden ontslagen. Ja, nou, dat is natuurlijk... dat is een beetje overdreven. Uh, er wordt... Er is natuurlijk vroeger, werden ambtenaren eh, vaak aangenomen, zeg maar, niet op grond van hun kwaliteiten, maar op grond van hun connecties met politici. Nou, er moeten een hoop ambtenaren uit en er zijn dus eigenlijk twee criteria. Eh, het eerste is, zit men in de buurt van het pensioen, men probeert zoveel mogelijk mensen die dus tegen hun al zitten eh, eh, te ontslaan. Zodat de, de, de periode dat ze een uitkering moeten krijgen van de staat, die ook opgebracht moet worden natuurlijk, dat eh, zo klein mogelijk is. En er wordt nu wel degelijk gekeken ook naar de kwaliteit van mensen. Hoor. Het, is, uh, het is niet meer zo dat je zomaar willekeurig uh, op een positie terechtkomt. Ik weet bijvoorbeeld uit eigen ervaring, een uh, familielid van mij die werkte bij het Spoorwegen en die is overgeplaatst naar uh, een, een, een, een dienst in, uh, in Thessaloniki voor financiële controle. Die heeft daar toch een behoorlijke toets voor af moeten leggen voordat ze daar geplaatst werd. Juist. Goed. Tegelijkertijd trekt Griekenland ook weer investeerders. Um, hoe is dat mogelijk in een land dat zo negatief het nieuws is, de hele tijd? Ja, <laughs> dat. Dat is, dat is voor mij een beetje een moeilijke vraag. Maar het is natuurlijk wel zo, hè, laat ik zeggen, economisch kan ik het u niet uitleggen... maar wat wel het geval is in Griekenland... dan zie je heel duidelijk die stap men allerlei beperkende regels... Eh, op het, op het eh, beginnen, eh, starten van bedrijven... of op het investeren in, in het land heeft, heeft, eh, heeft afgeschaft. Zodat het veel gemakkelijker is om nu in Griekenland iets te beginnen... dan, eh, dan in de jaren daarvoor. Dus de overheid is minder stroperig geworden? Ja, men doet een poging, men is echt bezig om dat red tape, zoals de Engelsen dat noemen, zoveel mogelijk te beperken. Ja, maar ja, gaat dat werken in een land als Griekenland? Want daar zit het natuurlijk helemaal in de volksaard ook, toch? Of niet? Uh, nou ja, uh, laat ik zo zeggen, dat, dat vind ik een beetje een krasse uitspraak te zeggen in de volksaard. Het is natuurlijk wel zo dat... Nou ja, de, red... de, laten we ze... <lacht> dat is misschien wat kras gezegd, maar wel in de cultuur, in ieder geval in de, in de bestuurscultuur. Ja, ja daar zal het. Heel er is natuurlijk wel een mentaliteit van uh, voor wat hoort wat en uh, da daar zal zeker wat aan gedaan moeten worden. Dat, maar dat is iets op de lange termijn. Dat is, daar is men echt wel ook wel stappen aan het vooruit maken hoor. Ik bedoel dat, dat uh, ik merk zelf als je iets nodig hebt voor het ambtelijk apparaat, dat duurde vroeger, duurde dat eindeloos. Je wordt tegenwoordig echt vlotter geholpen. Uh, er is een mentaliteitsverandering aan de gang. Maar ja... Wanneer het allemaal helemaal ideaal zal zijn. Ik geloof dat we dat punt nooit zullen bereiken. Maar dat zit in de mens natuurlijk. Ja, dan zegt u het zelf. Goed. Ik, ik kan u trouwens heel erg slecht verstaan. U bent erg zacht uh, aanwezig, zeg maar. Ah, krijgt het, dat is een uitzondering als mensen dat aan mijn adres zeggen. Maar um, de, de tijd is ook op, dus dat uh, maakt ook okay, niet zoveel nou, meer dan uit. Oké, dan is het geen probleem. Hartelijk dank. Kees Klok vanuit Klaar Thessaloniki, Griekenland-kenner. Over de berichten van de president van de centrale bank in Griekenland... dat het beter gaat. Straks, dames en heren Den Haag, gaat Britse bedrijven werven die lijden onder anti-Europese sentimenten in eigen land. Na, Jan van der Putten. KRO. Dat is helemaal goed. Hartelijk dank. Welk cijfer krijg ik? Ik zou toch, uh, nou, 8, 9? Die richting gaan we toch echt op. Kies, Goedemorgen Nederland. Kies, KRO. Internet. Blogs. Twitter. Kranten. Radio en televisie.